Kom eens even hier, het gaat met jou verkeerd. Als ik maar eenmaal vader ben, dan brom ik in mijn baard. Zeg jongen, liefjes, noem te veel, ik heb liever dat je spaart Maar van die mooie plannen komt nog niet veel terecht. Want ik ben maar een broekie, dat netjes Java zegt. Maar als ik eenmaal vader ben, dan zeg ik heel geleerd. Zeg, zo lief, kom Je vader bent maar makkelijk en goed Dan mag je mopperen op je zoon die netjes je zwijgen moet Als vader heb je steeds gelijk als zoon het altijd mis Ik zal blij zijn als die mooie tijd voor mij gekomen is ha ha ha, ha, ha, ha. Als ik maar eenmaal vader ben dan zeg ik heel geleerd Zeg zo lief kom eens even hier Dat netjes pa zegt, maar als ik eenmaal vader ben, dan zeg ik heel geleerd, zeg zo lief.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 Oh,